uur. Wat om met het NOS Journaal. Premier en VVD-leider Rutte dreigt lastenverlichtingen voor het bedrijfsleven te schrappen... als grote bedrijven de salarissen van het personeel niet flink verhogen. De premier zei op een partijbijeenkomst en als meer... dat de winsten van grote ondernemingen tegen de plinten klotsen... maar alleen de salarissen van de topmannen echt stijgen. Volgens Rutte is dat onacceptabel. Hij dreigt het bedrijfsleven de geplande verlaging van de vennootschapsbelasting terug te draaien en werknemers tegemoet te komen door een verlaging van de inkomstenbelasting. Opluchting in de politiek en bij de sociale partners... nu ook de FNV heeft ingestemd met het pensioenakkoord. kwart van de achterban heeft ja gezegd. Eerder gaf het CNV al groen licht. Premier Rutte noemt het belangrijk nieuws voor Nederland... als het pensioenakkoord doorgaat. Ook werkgeversorganisaties en ouderenbond AMBO zijn opgelucht. PVV, SP en 50PLUS vinden het akkoord onvoldoende. Oranje is door naar de laatste 16 op het WK. De Nederlandse voetbalvrouwen wonnen vanmiddag met 3-1 van Cameroen. Donderdag speelt Nederland nog in de groepsfase tegen Canada. Maar dankzij de winst vandaag en dinsdag van Nieuw-Zeeland... is de volgende ronde van het WK in Frankrijk al veiliggesteld. Bart Pols heeft de koninginnenrit in het criterium du Dauphiné gewonnen. Op de slotklim naar Pipa demarreerde de Nederlandse renner... uit de favoriete groep. De winst van... De is een lichtpuntje voor team Ineos. Nadat eerder vandaag bekend werd dat de verwondingen van Chris Froome... ernstiger zijn dan gedacht. De Brit heeft aan zijn valpartij eerder deze Dauphiné... ook een breuk in zijn nek overgehouden. Tom Dumoulin besloot voor de bergrit vandaag niet meer van start te gaan... vanwege zijn klieblessure. Het weer nog vanavond brede opklaringen, maar ook stapelwolken... en in het zuiden nog een bui. Morgen schijnt geregeld de zon, in de middag dan nog plaatselijk een bui... Het wordt 19 tot 22 graden. Na het weekend warmer en vooral landinwaarts zomerse temperaturen. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Dankjewel, namens de kassa medewerkers en Sieren. Het geluid van Zandvoort live vanaf de 24 uur van Zandvoort. Dit is ZFM.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 Duurt te lang, sta stil. Wat jij wil.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 Dus waarschijnlijk is het morgen weer hetzelfde lied. De tekst komt op hetzelfde lied in dezelfde beat. Een soort van gouden verf op een blok verdriet. Conflicten zijn normaal, maar het moet ons niet verstikken. We tranen vallen niet, dus ik laat het liedje snikken. Het duurt te lang, staan hier al een tijdje. En we moeten door, dus voor de laatste keer, het spijt me, het duurt te lang. Wow. het duurt te lang, Ja, het duurt te lang, Davina. En uh, ja, we zijn weer terug. En, uh, ik zou zeggen welkom. Uh, alweer 13e uur van deze bijzondere uitzending van ZFM. Live vanuit het Amsterdamse Beach Hotel. Uh, tijdens het uh, festival uh, 24-Hour Zandvoort. En, uh, mijn naam is Fred Heij en tegenover mij zit Dolly Tempierik En uh, ja, samen presenteren we het geluid van Zandvoort de komende twee uur nog, uh, Dolly. Ja, het eerste uur is alweer voorbij. Het is voorbij. Ja, eventjes, ja, hè? Het, uh, het vliegt ja. voorbij inderdaad. Ja, ja, er is hier ook zoveel te doen. En ja. Gezellig natuurlijk. Ja, en wat kunnen we allemaal nog doen eh, vandaag? Wat we nog steeds kunnen doen is dat... Ja, we, we, we, we raken er niet over uitgesproken, hè Fred. Het is ook te mooi nee. om waar te zijn. Ja. Je kan gewoon nog steeds trouwen voor één dag. Ja, dat Eén wordt dag, inmiddels ja. natuurlijk maar een paar uurtjes. Ja. Ja, want uh, bij de nacht houdt het gewoon op. Hè. Die huwelijksnacht ja. gaat niet door. Het is gewoon een huwelijksdag. Nee, maar goed. Maar bij uh, Meijer aan Strand ten 16... dan mag je dus een keer voor de lol trouwen. Ja, zonder en, uh, verplichtingen. Ja. En je kan ook uh, tot 12 uur in uh, uh, ja, het uh, cocktails shaken bij de Bols Popbar. Ja. En dat is allemaal hier bij het festival. Van het bad, op het Badhuisplein bad, bad, is het. Jazeker. Ja, ja, shake it en don't ja. break it. Hè. En probeer die surf maar eens eventjes na te maken. Want ja. dat is hem geworden. Hè. Ja. De geel blauwe surf. Die is uh, bij uh, een heleboel ondernemers in Zandvoort te bestellen. Dus dan kun je hem proeven. De gewonnen cocktail van de wedstrijd destijds. Die eerder dit jaar is gehouden. En uh, ja, het podium. Ja, dat ja. programma dat is nu al vier uur bezig. Met allerlei lokale en nationale artiesten. En het wordt maar gezelliger en gezelliger. Ja, en om, eh, om kwart over zeven, dan eh, kunt u nog eh, voor het laatste van vandaag de, de Formule 1 Room spelen in de Escape Room. Zandvoort op de burgemeester Engelbertstraat 96 Ja, dat is nog maar een uurtje vanaf ja. nu, dus uh, mocht je dat spel nog willen spelen uh, haast je daar naartoe Ja, en uh, ja, we hebben twee heren aan tafel Jazeker en, uh, ja. en wie zijn dat? Nou, ik heb hier voor mij zitten uh, Gilles Kok van de Zandvoortse Courant en Alfred Vrezen van de Cashback Card. Goedemiddag, heren. Goedemiddag. Goedemiddag. De Cashback Card die is vandaag geïntroduceerd in Zandvoort en dat is een hele Speciale kaart, en ja. daar gaan Alfred en Gil ons, Gilles ons van alles over vertellen ja. vandaag. Want hij is vandaag dus geïntroduceerd, maar wat gaat die cashback-kaart precies doen voor de Zandvoortes? Ja, vertel het maar, wie? Uh, Gilles eerst dus. Ik vind het leuk om uh, te vertellen hoe we hiertoe zijn gekomen. Dat is uh, ook heel mooi, zeker. We gaan uh, eerst de geschiedenis zien. Nou, niet <laughs> al te lang hoor, maar uh, het is wel een leuke aanloop. Uh, dan laat ik het technische gedeelte straks aan Alfred over. Ja. Uh, maar wat we in Zandvoort graag wilden is dat de ondernemers uh, uh, hun klantenpassen kunnen binden. Of elkaar uh, kunnen gaan samenwerken door gezamenlijk een klantenpas te gaan uh, voeren. Dat was een idee van Marcel van Rabbel. En uh, ja, dat bestaat niet echt. En dat is ook geen bedrijf die je dan even belt van uh, kom eens langs. Uh, dus we zijn gaan nadenken hoe we dat wilden vormgeven. En uh, kwamen uiteindelijk uit bij uh, uh, Cashback World. Ja. Die een uh, heel mooi systeem hebben. Uh, loyaliteitsprogramma voor ondernemers en uh, gaandeweg zijn we met elkaar uh, tot een heel mooi product gekomen wat heel erg paste bij zoals Marcel vooral het voor ogen had en uh, uh, nou, het resultaat heb je nu voor je liggen en wordt is vandaag gepresenteerd het is een uh, mooi pasje ik heb hier een uh, fysiek pasje voor me liggen het uh, straaltje tegemoet en uh, Alfred vertelde mij zojuist, het hoeft niet per se een fysiek pasje, uh, pasje meer te zijn. Want uh, als je een smartphone hebt, dan kun je hem ook downloaden via een app op je telefoon. En dan wordt het helemaal makkelijk. Maar als ik dan zeg, het wordt helemaal makkelijk. Dan gaat Alfred ons nu uitleggen wat er dan precies makkelijk wordt. Ja, met de, met de Zandvoort Cashback uh, kaart kun je uh, bij ongeveer 30 ondernemers in Zandvoort terecht per 1 juli. Uh, allemaal enthousiaste ondernemers, ook toen we het project uh, zijn gestart en zijn na gaan denken. Ja, het enthousiasme zowel van, uh, van Gerald als Marcel, maar ook van de andere ondernemers die zich aangesloten hebben, is gewoon enorm groot. En we richten ons met z'n allen in eerste instantie op de lokale bevolking van Zandvoort. Om die ook te binden aan de lokale ondernemers. Ja. En natuurlijk willen we ook graag met z'n allen dat we dan ook een uitstraling krijgen naar toerisme. Ja. En van daaruit ook gezamenlijk Zandvoort verder op de kaart kunnen zetten als lokale ondernemers. Hartstikke nou. mooi. Maar ja, van... wat, wat gaat het concreet betekenen voor een Zandvoorter als hij zo'n pasje in zijn zak heeft zitten. En uh, het zijn nu nog 30 ondernemers, maar ja. ik twijfel er niet aan dat dat uh, uh, zich... ...gaat Absoluut. vermenigvuldigen. <laughs> Dat daar veel meer gaan komen. Want als ik zo'n kaart heb... ...en ik ga naar een van de aangesloten ondernemers... Ja. Wat, ...wat gaat mij dan als klant nou, overkomen? Het leuke is als je dan uh, op een gegeven moment... Uh, ...lekker genoten heeft uh, bij een van, uh, van de, van de lunchrumers... ...horecazaken... ...of gewoon ja. bij een fysieke winkel iets uh, gekocht hebt... Ja. ...aan het einde dan uh, laat je je pas kennen. Ja. Uh, dan registreert je gewoon wat je uh, omgezet hebt... ...wat je gekocht hebt. En op een gegeven moment dan krijg je automatisch op je account de cashback. En heb je meer dan 5 euro gespaard, en dan wordt automatisch uitgekeerd. Op je, op je eigen bankrekening. Op je eigen bankrekening. Die staat dus gekoppeld aan je kaartje. Ja, dat klopt. Die staat gekoppeld. En als je een bepaalde, aan een bepaalde limiet komt uh, met bestedingen Boven bij die 30 ondernemers. En dat is, maakt niet uit of je altijd bij de ene komt. Of dat je nee. dan is bij die, dan is bij die. Er komt een bepaald bedrag ja. wat je besteed hebt. En dan krijg je geld terug? En zodra je meer dan 5 euro spaart, hebt, krijg je geld terug. Ja. Naast hetgeen dat je cashback krijgt, spaar je ook shopping points. Ja. En die shopping points die kunnen weer gebruikt worden voor aanbiedingen bij de ondernemers om ze in te wisselen voor een ander voordeel. Oké. Okay. Het leuke aan de kaart is dat het uh, uh, de Stanford cashback cashbackkaart is, ja. maar je kunt hem niet alleen in zandvoort gebruiken, je kunt hem eigenlijk wereldwijd bij 140.000 verschillende bedrijven momenteel al gebruiken. 140.000? 140.000 in uh, 47 landen momenteel. Dit kaartje? Ja, deze kaart. Dus zou je gewoon... We nog... enorm promoten in de wereld met, met dit uh, systeem. Ja, zeker. Vroeger moest ben je daar een uh, geprinte bolpen voor meenemen. Hè? Om ja, Zandvoort dat te, dat op je eigen plaats te promoten. Ja. En die legde je dan overal neer. Maar <lacht> dat gaat dus nu met, met een cashback card. En uh, het gaat zelfs nog verder dan dat. Hè? Want stel dat je klopt. voor ik ga naar het buitenland en ik kom bij een ondernemer die ook aangesloten is. Dan blijven en ik besteed daar wat? Ja, klopt. Dan telt dat gewoon door, want dan dat krijg is niet je alleen. op je account de cashback en de shoppoint. Het leuke is voor Zandvoort en de stichting 1 Zandvoort, die, die opgericht is voor de Zandvoort cashback kaart. Ja. Van alle bestedingen die worden gedaan met de pas ja. profiteert ook de stichting mee ja. uh, tot 1% van alle shopgedrag. Uh, wat uitgekeerd naar de stichting, zodat zij ook de kosten kunnen beta betalen... ...maar ook weer marketingactiviteiten met elkaar kunnen ontplooien. ...en eventueel ook uh, de ondernemers weer een vergoeding kunnen bieden... ...voor degene dat ze meegedaan hebben. En zo is de cirkel dan rond he, eigenlijk, he, want ja. dan helpen we elkaar met z'n allen via de ja. kaart. Nou ja, dat is het. Het is een loyaliteitssysteem, dus je wil ja. dat ondernemers uh, uh, klantenbieding gezamenlijk opzetten... ...en dat lukt met deze pas uh, voor sowieso alle uh, inwoners natuurlijk. He, die, uh, die kunnen allemaal gratis een pas... Uh, uh, komen ophalen in feite uh, of via de Zamskrant uh, uh, aanvragen en gewoon gaan gebruiken. Ja. En het leuke aan Zandvoort is dat we uh, naast al die inwoners ook nog heel veel bezoekers hebben. Ja. En het mooie nieuws, die kunnen ook allemaal gratis een pas komen. Uh, ja, want hij maar, kan uh, over de hele wereld. En, uh, dus, ja. We hebben vooralsnog bij bijvoorbeeld VVV een, een punt waar mensen een pas kunnen uh, registreren. Uh, bij, uh, bij Rommel kunnen mensen een pas registreren. Uh, en via de Zandvoortkrant. Dus er komen nog een aantal punten bij, maar daar zijn we ja. nog even mee in gesprek. Ja. Dus maar daar zullen jullie ons we wel mee op de hoogte houden in de krant en op het internet. Gaat daar niet een strijd losbarsten? want nu hebben wij hier de Zandvoort cashback card? Dus ja. uh, alles wat daarop uh, uh, verkocht wordt. Uh, daar gaat 1% percentage naar de Stichting Zandvoort. hè? Cashbackers. Ja. Maar gaat er niet een enorme strijd komen van... Uh, Kom bij ons je kaartje halen. Hè? En dat heemsteden straks op: Nee, haalt ja. ons kaartje. Dat is voor ons wel ja. een heel belangrijk argument om het nu te doen. Ja. Uh, wat, uh, cashback bestaat al meerdere jaren. Maar in, ja. in Nederland eigenlijk pas een paar jaar actief. Ja. Uh, dus er zijn wel in het land een aantal... Uh, uh, flink wat ondernemers aangesloten... Maar echt zo'n zo badplaats zoals wij zijn. Die, die collectief zo'n pas te introduceren. Uh, daar zijn we volgens mij uh, de eerste in, uh, in Nederland. En dat geeft ons een voorsprong op de rest. Dus het zou heel leuk zijn als na ons ook uh, Scheveningen of Ik noem maar een plaats. Maar wij zijn de eerste. We ja. zorgen dat, dat, uh, dat deze pas veel in omloop komt. En uh, dat mensen deze gaan gebruiken. Ja, en ja. dan het liefst uh, iedereen in de regio natuurlijk op zijn minst. Uh, dat nou ja, iedereen, iedereen heeft, de zand heel bezoekers, wordt. Dat zijn uh, ja. buitenlandse toeristen. Maar ook uit de metropoolregio. Ja, dus die moeten ook op de, de hoogte gesteld de worden. Zelf. Dus ja. iedereen heeft er bewijs van. Ja. Zeker weten. Een prachtig systeem, uh, waarmee u dus niet alleen zichzelf uh, een plezier doet. Maar ook uh, de stichting Cashback Card. Maar ook uh, de ondernemers in Zandvoort. Uh, die hiermee weer een heel eind uit de voeten kunnen. Om weer leuke activiteiten voor diezelfde gasten allemaal te organiseren. Inderdaad. Dus het mes snijdt aan vele kanten. Je hebt soms he, dat het mes aan twee kanten snijdt maar hier Vierdere zit het ja, ja, ja. <laughs> hoe is mogelijk ja. maar het <laughs> gebeurt hier dus um... Nog één keer. Waar is de cashbackcard te verkrijgen? Vanaf morgen denk ik of vanaf 1 juli? Uh, we zijn vandaag op het evenement aanwezig. We staan al de hele middag als een gek uh, mensen te registreren. Want uh, okay, uh, mensen yeah. hebben ervan gelezen en gehoord en uh, willen graag uh, een pas. Dus het gaat vandaag wel heel hard. Dus het registreren zijn... kan hier op het Badhuisplein vandaag uh, of Ja, We niet? blijven niet 4 uh, uur volmaken. Maar uh, we staan die nog wel eventjes. Yeah. Uh, maar niet getreurd. Want uh, morgen vanaf uh, morgen staan we ook op de zomermarkt inderdaad. En uh, vanaf daarna is hij uh, gewoon via de krant en via rabbel en bij VVV uh, uh, aan, te, schaffen, of aan te, uh, te vragen. Want hij uh, ja. is dus niet uh, als gratis. Uh, en vanaf 1 juli, dat is wel een belangrijk uh, moment. Vanaf 1 juli zijn alle aangesloten ondernemers actief. En dan gaat het pas werken. Hartstikke mooi. Het is een enorme lading informatie die we hier even de huiskamers dat insturen. Uh, Alfred, als mensen het na zouden willen lezen... Ik, Ongetwijfeld is daar een website aanwezig. Zou jij die kunnen noemen dat de mensen even nog op hun gemak na kunnen kijken? Ja, je kunt ermee naar www.cashbackworld.nl. Ja? Dan kom je op het platform terecht. Maar okay. daarnaast hebben we ook veel informatie al via de krant verspreid. En we hebben ook bij de ondernemers, en ook hier nu in Zandvoort, hebben we een aantal folders met uitleg bij welke partners je terecht kunt. Maar ook hoe je kunt shoppen, hoe je het kunt gebruiken. Zowel bij de fysieke onderneming, maar ook bij de duizend webshops die aangesloten zijn. Ja, want daar zijn waarschijnlijk wel alle bedrijf, bedrijven ook van op te vragen. Hè? Ja. Als je naar een bepaald land gaat en je vraagt je af van god, zitten er hier ook ondernemers waar, waarbij ik met mijn cashcard terecht kunt? Daar, zijn ook, daar is informatie over te krijgen, ja, bij toch? elke ondernemer die deelneemt, daar is de informatie Die staat erop? Op. Ja. Oké, okay. hartstikke duidelijk. Uh, ik ga het uh, morgen nog eventjes uh, rustig navertellen bij Zandvoort Lunch. Super. He, dan ga ik nog uh, even erop terugkomen. Ik dank jullie ontzettend voor jullie komst om het even toe te lichten. En natuurlijk heel veel succes straks hè, met het uh, registreren van nieuwe klanten, zal ik maar zeggen. Ja, en kom Top. zelf ook even in. Dankjewel. Ja, als ik straks klaar ben, dan kom ik... Als jullie er nog zijn, uh, achter zijn wij? Uh, wij zijn tot acht uur. Hè? Tot acht uur, ja. oké. Okay. Na achter ben ik bij jullie. Ja, oké, okay, tot je straks. Wel. Dankjewel. Ja, dankjewel. dankjewel tot zover uh, Crashback. Uh, ja. Het is een, uh, toch wel een, een, een, een goede kaart. Ja. Een, fijne kaart super systeem. Ja. Ja, een super ja. systeem. Ja. Ja. We gaan eventjes verder naar uh, Imagine Dragons. En uh, zij hebben het over natural...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 What's happening Looking through the glass Find the wrong within the past Knowing we are the youth Caught until it bleeds Out of world without the peace Facing a, a bit of the truth The truth You're natural. En dat allemaal van Imagine Dragons. Ja, ja Donnie zit nog uh, aan de telefoon. Ja, we, hebben een, uh, we hebben iemand aan de telefoon, Fred. Oh, dan gaan we, dan gaan we eventjes overschakelen naar de telefoon. Uh, ja, zo. Als het goed is, ga je nu de uitzending in, Roy. Hoi. Ik hoor, ik hoor nog niks. Hallo? Roy, ben je daar? Roy. Hallo? Hallo? Hallo? Geen Roy? Nee, ik, uh, ik hoor hem niet. Hallo? Even kijken, is hij hier nog? En we krijgen hier niet uh, over... Wacht even. Uh. Ja. Ben nu? Die twee knopjes in de... Ja. Ja. Ja ja, ja, ja, ja, ja! Hij is uh, er! Hey. Ja, niet alleen de knopjes, Ja, Ja, ja, ja, nee. ja, ja, ja. Ja, een je twee knopjes. En hey Roy vertel eens, hoe gaat dat allemaal in ja. uh, nou, Den Velden? Want wij zitten hier natuurlijk in een uh, locatiestudio en uh, ja, het, is, uh, het is heel gezellig, Willy. Het is zijn uh, Mark Traans met Debbie Chan voor de tatoeëerder. Ik ga zelfs nu ook een tatoeage zetten bij Debbie. Oh, en, met mijn naam erop? Uh, ja, op mijn bil. Ja. ja, maar... Uh, mijn foto. Ik kom wel even Ik hoor. Het hartstikke... ja, foto, <laughs> <vet>. <laughs> is Die het weer in de hand. Lekker zomers. Het mooie weer is aangekomen. De cocktails van Rabbel, uh, die zijn hier te koop voor 5 euro. Oh. En uh, Rabbel heeft de surf uh, uitgebracht. En de surf ja. is een cocktailtje die uh, ja, gemaakt is uh, door de medewerkers van Rabbel. Dus dat is hartstikke leuk. Zeker. En, en hij uh, is ook uh, opgebouwd uit uh, blauw-gele kleuren hè, van de Zandvoortse ja, vlag. Klopt. Hey, maar staan zij nu uh, op het Badhuisplein of waar zijn zij? De het de de, de, bols, de het merk van de drank, is er op dit moment aan het shaken. En oh. Welke samenwerking met Bols uh, gebracht. En in Mag. Mango's Beach Bar was er afgelopen, uh, afgelopen najaar ja. was daar een presentatie met de winnaar die je uit is gekozen. En uh, ja. Robbo is de grote winnaar. Maar zometeen, bij het programma van uh, Bastiaan en Walter, ja. uh, hebben we daar ook een interview over. Dus heel dat is hartstikke leuk. Heel leuk. Ben en hoe laat, ben uh, ben hoe uh, laat is dat, uh, Roy? Dat is nu de hele dag al. Nee, ik bedoel uh, dat interview bij Bastiaan en Walter. Hoe laat gaat dat zijn? Ja, na, na half tien. Na half tien. Na half tien goed ja. zo en verder is het podium natuurlijk lekker bezig nog en nu is er lekker salsa muziek en lekker ja. bandje speelt op Azucara en Azucara is een hele leuke band die komt zometeen nog even bij jullie lang. leuk en, en om half tien gaat Jeroen van de Boom hier optreden. Woe. Dus uh, half tien is iedereen hartelijk welkom uh, op het uh, Badhuisplein in Zandvoort. En is het en, al uh, ja, bekend en... hoe laat uh, Yves Berendsen gaat optreden? Uh, ja, dat is uh, rond acht uur. Rond acht, rond acht uur. uur. Mooi. Geweldig. Ja. Nou, hartstikke leuk, Roy. Als er weer nieuws is, horen we je graag. Maar uh, ik wil niet uh, vervelend doen, maar er staat hier een glas drinken op je te wachten en dat wordt warm, dat is niet oh ja, lekker. Dat is lauw ja. bier, hè? dat is lauw bier, maar en ik wil niet drinken. Ja. En dat de op opdrinken. Oh, ja, je hebt weer. Ja. ja, is goed. Als je het Hoi, hoi. Hoi. Ja, Roy van Buringen, ja. dames en heren. Hij uh, is hier al vanaf vanochtend zes uur bezig. En ja. hij is al weken doen. bezig. Hoop, ja, een hoop mensen zijn al Onze Leons, dat je kan het dan zien. Ja, ja. We gaan eventjes naar, de, nou ja, naar, naar, zijn, naar zijn naamgenoot. Roy Donders. En uh, hij heeft het over waar ben je nou... je bij me, die mooie tijd was zo apart, ga jij straks heel ver weg van mij, de laatste woorden die je zei, ik zal je nooit vergeten. Dat was die dan, rooidonders. Uh, ja, waar ben je nou? Hey, zo, even kijken hoor. Ga, gaan we, gaan we, wat, wat, wat krijgen we nog, Donny? Sorry. We, we, ik, krijgen, we krijgen zo nog iemand uh, natuurlijk. Uh. Ja, we krijgen uh, straks hier aan tafel nog Mirjam Beranos. Hij is momenteel aan het optreden. En dan komt ze straks ja, even podium, met ons ja. kletsen. Ja. We krijgen ook uh, een speciaal bezoek van David Blinkhoff. Uh, die heeft net een nieuwe cd uitgebracht. En hij komt hier even met ons praten. En wat van zijn muziek laten horen. Ja. Uh, omdat hij 27 juni. Uh, komt hij wat uitgebreider terug. In de uitzending van Sanford Lunch. Oké. Okay. Ja. En dan hebben we. Is dat ook nog in dit uur? Of is dat volgend uur? Dat is het volgend uur allemaal. Ja. Even kijken. Want dan gaan we een leuk spel met Mike Buyle doen. Ja dat, uh, dat klopt. Ja, ja, ja. Dus dat. Oké. Okay. Nou, dan gaan we nog een uh, lekker nummer draaien van uh, Davina. En zij hebben het over Skyward. Eastly pimple's in the pendant on her knees. There's more to her. Free as a bee till the queen will disagree. There's more So hard. Deal, make room for her. Or shall leave every meal till she's skinny. Ah, dat was hij dan Skyward en dat allemaal van Davina. En uh, ja, Dolly, we gaan uh, uh, eventjes kijken uh, ja, Wat er allemaal op het podium, uh, podium gebeurt. Ja, want de mensen, ik lees al net uh, op Facebook een beetje dat mensen heel benieuwd zijn die thuis uh, uh, nog uh, zijn. Uh, wat er hier allemaal aan het gebeuren is en of het uh, gezellig is. Nou, het wordt steeds gezelliger. Nou, het gezelliger. wordt steeds gezellig uh, ja. ja, het, het loopt helemaal vol eigenlijk hier op het Badalsplein. Ja. Zullen we even een stukje laten horen ja, aan de mensen thuis ja, wat er te beluisteren is? Dat gaan we doen, dan schakelen uh, we nu eventjes over naar het podium find love what are we gonna do with it make that, shook, make that a shook make that a shook make that a shook make that a shook make that a shook shook shook shook all over the place I said come on baby when well, the miss pain I wanna see you dance dance dance come on baby said, when the music's playing, I want so see you dance. Put up and dance. Ooh, yeah. said, move your head. said, come on, baby. Let me show you what, what a woman can do. I said, music. Oh, yeah. said, show into my soul. Here we go. Now that we found love, what are we gonna to do? What are we gonna do with it? Now, what are we gonna do with it? Let's give it over, try, control, control, control the sea? We owe it to ourselves, yes, we do, to live happy. Sweet life is what we're searching for, and woe is what we're looking for. But now that I got it right, right here you, my head? We're gonna. Let's hate, let's hate, be your enemy. We'll fight to the love, 'cause only love will set your oh, spirits free. And love is what we've been searching for. That say love oh, is what we're looking for. And now that we got it right, What you now? jullie allemaal de tekst van dit Now that we found love, what are we gonna do with it? Well I know what I'm gonna do with it. <laughs> Now that we found love, what are we gonna do? Let's hear it guys, come on. Jullie alleen Here we go! Now what are we gonna do? Zingen jongens. Echt waar, het was echt een heel fijn gevoel dat jullie stonden te zingen. We bewegen. Ja, ik, ik ga hem uh, toch weer eventjes terugdraaien. Ik zou zeggen, ja, ja, wil, wil, je, wil je meer zien dan... Uh, ja, kom, zou ik zeggen, Kom lekker uh, gezellig naar het Badhuisplein hier. Zo is dat. Dan, uh, zeker, en, uh, zeker. Ja, schuif uh, zeker aan. Ja, welkom Mike, ook een hele goedemiddag. Ja. ja, jij bent ook weer even lekker aangeschoven. Jij gaat straks uh, vanaf 8 uh, uh, ja, uur... Ja. ons overnemen? Ja, dat klopt inderdaad. Ja, so ik moest even wisselen van een koptelefoon. Uh... Ja, ja, ik zag het. <laughs> <laughs> ah, het is allemaal live, he. Ja, dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Hey, ik kom inderdaad om achter te komen bij, spreek, ja. maar ik ben hier uh, net een kwartiertje aangeschoven. Ja. Uh, het lijkt wel alsof Half te is lopen Het staat allemaal hier. Ja, ja, het is, ja leuk. Ja, gezellig, het staat he? echt allemaal hier. Ja, ja maar het, het weer is ook uh, uitstekend nu. Ja, het is echt top. Het ja. is top. Het is, het is goed te doen. Het waait niet. Het is, is, uh, ja, het is, nee, het is windstil. En uh, ja, als ja. er nu en dan het zonnetje erbij lekker droog is het en uh, ja... Lekkere, goede muziek. Ja, ik zou de mensen adviseren die... Uh, lekkere nog cocktails. Niet, uh, ja. lekkere cocktails ook nog, ja. En, uh, Voor niet al te veel en, geld, en, hè. En, en, en tatoeages. en da uh, oh. Oh. Ja, ja, ja. Ik geloof dat Roy nu er is gegaan. Roy van Buringen. Die liet jouw naam die erop klaar, zetten, uh, geloof ik, uh, ik. Jouw naam, ja. Wel, ja, ja jouw naam. Jouw ja, naam. Jouw naam, ja. Nou, jouw naam. ja, ja. ja. ja de, de, de linksboven, de linksboven. De linksboven. Ja, ik, ik zou de mensen willen oproepen die uh, er nog niet zijn of, of al wel onderweg zijn. Ja. Ik zou vaart maken. Ik ja, zou vaart maken. Je weet echt het is, niet wat je mist. Het, ziet het is een gezellige boel uit. en zeker hier, ja bij ons ook natuurlijk. Ja, uh, even als je denkt van, nou Absoluut. ja, hey, ik wil even kijken hoe dat gaat daarover. met het, het, het radio maken. Ja, dat kan dat. En niet alleen dat. Ja. Uh, we ja. hebben ook aangegeven dat als iemand uh, is wil proberen om sidekick te ja, zijn, dat ze vandaag te... de gelegenheid ja. hebben om. Dat is mee te maken. Ja, dan mogen ze eventjes tien uh, vijf minuutjes. Ja, tien minuutjes. Misschien twee keer vijf hè? minuten dan. Dat kan ook. <laughs> ja, dat is hartstikke goed. Ja, ja. Als je je debuut wil maken, ben je nou een presentator en het zit je in het bloed. Maar je weet nog steeds niet hoe je bij ons komen moet. Ga naar Amsterdam Beach Hotel en schrijf zeker twee keer vijf minuten of één keer tien minuten aan. En laat eens horen wat je kan. Ja, en, Kom gewoon. ja Amsterdam Beach Hotel uh, mm. ja, dat, uh, dat zit hier aan het uh, Badhuisplein ja dus Ziet. het kan niet missen ja dat kan zeker niet nee. missen nee tegenover het casino hè? ja, ja. ja. Hey, hey, kijk ja ik heb een plaatje klaar staan uh, uh, ja, uh, ja die gast die gaan we dadelijk ook van wel komen oh. oh Jeroen van de Boom oh, ja. oh. Ja. Ja, ja. <laughs> ga jij al wat van hem draaien oh ik ga hem vast Roy komt uh, helemaal ik helemaal terug van, zit hij erop van, van Roy ja. zit hij erop <laughs> ik ga hem vast draaien oh, oh. nou Dan komt hij Jeroen van de Boom wel triest nieuws. Oh. Ja. Uh, Dennis van Veen, we waren al op hem aan het wachten. Ja, en hij ja, ja. kwam niet. Maar het is nu duidelijk dat hij verhinderd is. Hij Ach, kan niet okay. komen. Ja. Okay. Helaas. Jammer. Jammer. Nou, dan gaan we in ieder geval dadelijk nog een plaatje van hem draaien. Laten we dat doen. Ja. Dan, uh, maar nu eerst eventjes eerst Jeroen. Uh, Jeroen van de Boom. En we hebben afwachting. het over betekenis.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 Tegenis Veel snel voor jou Kom maar met de smoede nacht weer aan je zij Kom deze keer iets dichterbij Dichterbij wanneer ik weer eens met je vrij Kom altijd Mijn mond verraad, dat jij me net verlaat, en zonder woorden, dan in de nacht verdwijnt de mij. Als hij dan betekenis Jeroen van de Boom, nee, eh, nou, je even Jeroen, stop, Jeroen, stop. Dadelijk mag je weer. Ja, zeker. Ja, ja, ja, ja. Volop, volop. Drie kwartier lang. Ja, je goed. ja. <laughs> drie kwartier lang. Zeg je dat nou? Ja, toch? Gaat hij drie kwartier lang op Ja, het, eh, Ja, is goed is wel. Ja. Is het, eh, voor wow. zover ik het uh, gelezen heb. En iedereen weer uh, ook uh, drie ja. kwartier. Ja. En uh, ja, onze, uh, uh, oh, op het erg. <laughs> onze pet die je gaat je een uur. uur. Wie? Pet van Kessel. Oh, Pet van ja. Die mag het dus, uur. Dus wacht even. Het dus ga gaat een kwartier langer dan de grote jongens. Ik, ik ga hem even opzommen. Dus we hebben een. In, in de festivalsfeer zou ik zeggen van. We hebben een line-up. En we hebben Absolute. dus een, een line-up van, uh, laten we zeggen. 2,5 uur. En die line-up bestaat dus uit Jeroen van der Boom. Ja. Yves Berensen. En we hebben ook nog van Kessel. Die gaat en Luna. een uur komt op. En Luna. Luna. Dus we hebben meer dan drie uur. En DJ Raimundo. DJ Raimundo. Ja. Met, wat, met MC. Dat dat ik nou wil ik nou, dames en heren, beter. Dames en heren, We gaan ja, hem nou, We hebben hier een, een die sidekick, die gaat zich nu inlezen. Ik ja, wat er gaat wat <laughs> gebeuren. Nou ja, ik, er gebeurt hier van alles in zo'n antwoord. Ja. Dus. Ik schrik van de line-up. Waarom? Ja, ja, ja. line ja, ja. Hoezo? Nou, ik, ik ben positief verrast. Laten we dat even voorop Oh, stellen. dat gelukkig. Want oh, ik nou, geluk had bijna mat hier aan tafel. Ik probeer ja, nou wat te zeggen. die zat al in. Die zat nog niet in het gips. Maar die grijp me zo. Ik heb mijn gemaakt. Dus Even mensen voor de duidelijkheid. Ik had al wel wat gehoord over de line-up. Maar dit is dus helemaal toch? gek. We hebben vanaf 7 uur hebben we DJ Hitro. Dat is het optreden van, van de Academy, als ik dat goed heb, vanaf 7 uur. Ja, dat, is, dat klopt. Nu is uh, ja. Mirjam uh, uh, Verano, Verano ja, dat is de die zomer, die, is, aan, uh, ja, die is nu nog bezig. En die komt straks hier ja. Ja. richting onze studiotafel, om het een en ander ja. te vertellen. Gaat ze even gezellig met je babbelen. Kijk, nou dat hoor ik graag. En dan, uh, nou jij, jij ziet wat er verder komt. Nou, ja, als, hebt de lijst. Als, als ik inderdaad ga kijken, we hebben dus uh, om 7 uur, dat is uh, dus als het goed is, al begonnen. En dan kijk ik even. Uh, nee, nog niet. Na, Nee, nog nee, nog tien minuten. Maar, dus, jullie hebben nog 10 minuten om hier naartoe te komen. Hè, want dan gaat, gaat het beginnen. Ja. Ja. Uh, DJ Hitro om 7 uur. Uh, en dan om 8 uur opgevolgd door uh, Yves Berendsen. Uh, die speelt van 8 tot kwart voor 9. Ja. Uh, en dan hebben we van uh, kwart voor 9 tot half tien hebben we Luna. Luna. En om half tien uh, tot uh, 10 uur hebben we Jeroen van der Boom. En uh, ja, dan ook nog van Kessel om 10 uur tot 11 uur. Samen met Luna ook. Dat mochten oh, we vertellen, oh. want die hebben samen ook wat ingestudeerd. Kijk, is ja. En hij is niet met band, maar wel met band. Oh. Maar hij zegt pas. dat maakt hem niet zoveel uit, want uh, het wordt toch wel een feestje. Natuurlijk. Ja. ja. En afsluitend om 11 uur en dan uh, tot, uh, tot uh, ja. midden in de nacht nou, DJ Raimundo. Ja. Ja. Dus bedenk je even, we hebben uh, vanaf 7 uh, uur tot 12 uur hebben we 5 ja. top amusementen. Ja, ja de nee, nee, nee, maar dat ben je er nog Wat niet. Je want tot 12 uur hebben ja. we bij het Holland Casino Peter Beense. Ja, Peter Beense komt ook nog aan. Ik weet dat ons bereikt tot er met Amsterdam gaat, dus ik ga het even <laughs> zo zeggen. Als u nog niet onderweg bent, pak uw spullen. U hebt net gehoord welke mensen er gaan komen. VTB's is er ook nog. Er is geen excuus om niet te komen. Nee, dat nee. is een eenmalige kans dit. Om, ja, uh, om zoiets mee te maken. Ja. Zoiets unieks. Wat hier neer is gezet. Door, ja. uh, door de inspanningen van Susan van het Amsterdam Beach Hotel. Van Marcel Busser van Rabbel. En van Brigitte van Eichke van uh, het, het, het, het Wapen van Zandvoort. Die hebben de koppen bij elkaar gestoken. En dit is wat eruit is gekomen. Jongens, ze hebben het hartstikke vol elkaar. In die 24 uur Zandvoort. Zo'n belangrijk element neergezet. Wij zitten er met ons neus bovenop. Zorg dat dat nu ook gebeurt. Ja, inderdaad. Ja, en uh, nou ja, Dan gaan we ook nog even een plaatje draaien Wat van, heb je? Uh, van Peter Beense. Want oh. die heeft namelijk ook een nummer uitgebracht uh, die uh, ten goede komt aan uh, de stichting voor Dementie. Oh, netjes. Heel dus, uh, goed. Ja, Heel goed. Heel mooi. Dus iedereen die deze plaat aanschaf, dat is echt, uh, al het geld gaat naar die stichting tegen Dementie. En uh, ja, dat vind ik wel een, een, een, een goed punt. Oké. Okay, nou, dat ja. doet hij inderdaad ja. goed. Ja, netjes. netjes. Kondor. Heel nobel. Ja, ik, ik heb alleen een als je een nummer klaarstaan, dat de ja dat denk ik van ja dat slaat niet echt aan maar goed maakt niet het, uit het is het nummer van Stef Eckel en ja, die uh, we hebben hem wel, die wel zingt, het. Van, Ja die zingt uh, van liever te dik in de kist dan weer Oeh. een feestje gemist Ja ja ja, ja ben ja, ik ja. een voorstander van. Ja toch <laughs> dat <zie> ik ook <laughs> Daar gaan we Daar gaan we <laughs> Vrijdag is het raak, dan eet ik weer patat En daarna ga ik een borrel halen bij ons in de stad En als ik s'nachts naar huis toe ga, maar onderweg Dan is het maandags echt weer tijd voor doktersoverleg En weet u wat mijn dokter zei? Tell De honger krijgt nog even langs de mek en daarna naar de voetbal toe ik sta weer buitenspel ik ben het beste in de derde helft ja dat begrijpt u wel en weet u wat mijn trainer zei liever ik in de kist dan weer een feestje gemist het maakt niet uit je hoeft te Meer. En achteraf, dan zul je mij niet horen klagen Ja la la la la la Ja la la, la la la la la la, la la Op zondag word ik wakker, zo rond een uur of twee spijt van al het eten en de dingen die ik deed Ik kijk dan in de spiegel, het is echt geen gezicht En ik denk dan bij mezelf, je bent te kort voor jouw gewicht En weet u wat mijn wiegsschaal zei? Liever te ik in de kies hey, in Dan weer een feestje gemist hey, Het maakt niet uit je hoeft hem zelf Ik ben het helemaal met de menus hoor. Liever te dik in de kist dan weer een feestje gemist. Ja, ik bedoel, wat denken jullie ervan? Ja toch? Ja, ja dus zegt, die, zegt die knakker tegenover mij, hè? Die, die Mike Boelee die tegenover zit. Helemaal gelijk. Moet je eens kijken, er zit geen grammetje vet aan. Nou, nou, ik wel Ach, toch? Ik wel. De, de, de ja, ja. Ja, jij ook zit niet. Ja. De weegschaal Het zit bij mij op de heupen Dolly. Ja, maar jij hebt <laughs> het altijd al op je heupen gehad, <laughs> dat je als kind al. Voor mij zit het onder mijn oksels. Heerlijk jongens. Maar die klapjes niet, ja. hè? Ja, het is... Roy, Roy die kwam hier net naartoe lopen en die zegt, ik ben helemaal blij, maar dit, dit is toch ook genieten. Ja maar, ja, maar hij, hij voert het, het te ver door. Want hij is zo blij dat hij nou ineens een tatoeage ja. gaat laten ja. Ja. zetten. Ik vind het wel ja. lief dat je dat. Ze dat je lopen zo meteen ook op de Instagram zetten. Ja, natuurlijk. Ja. natuurlijk. Ja, dat gaan we doen. Ja, dat maar was, je, maar doe je, gaat je, gaat je het dus niet Ik ga je laten zetten. Ik ga Dolly laten zetten. Ik hou van je. Ze wilden ja. trouwen. We, <laughs> wilden trouwen. we wilden trouwen vanaf nou voor een dag. Ja, maar we hebben geen tijd gekregen <laughs> nee. om te trouwen. Maar het kan dus tot 12 uur. Het kan tot 12 uur. Het kan tot 12 uur. Fred, wij zijn bevoegd. Wij kunnen jullie trouwen hier op de radio. Ja, ja ambtenaar in de burgerlijke stad? dan ja, en dan, uh, dan maken we een daarna kapot. Ja, ja. ik wil nog wel Trus. melden jongens, zo meteen hebben we onze Bastiaan die even op pad gaat voor ons. Punt. Hij uh, gaat uh, kijken bij mijn tattoo. O, oh. ja, dus, uh, live reportage. Ja, ja. Leuk, ja, ben, ben benieuwd. Hey, niet janken ga... hè. Nee, nee, nee. Dan ga ik de cocktail shaken. Dus... Ja, goed. Ja. Oh. Surf. Hey, we gaan... Uh... Wat heb je laatst naast? Nou, het nieuws uh, van uh, 7 uur. Het het nu uur? alweer? Ja, het ja, gaat snel. Uh, uh, ja, ja, dat is om 6 uh, uur ja. Ieder uur hebben we nieuws. Dus, dan hebben wij nog een uurtje. Uh, jullie mogen blijven hoor. Ik vind het gezellig hoor. als jullie hier om acht uur ook nog steeds zitten. Ja, nou ja, ik blijf zo. Zo in de buurt. Want, ja. uh, ik schuif straks nog aan, eventjes aan bij uh, Jeroen van de Boom. Nou, Daar schuif goed. ik ook nog aan. Dus uh, nee, dat uh, komt helemaal goed. Heel goed, nou top. Ja, we gaan even een plaatje draaien. En dat is uh, uh, van Departure Mode en Enjoy the Silence. Lekker! Oh. Ja, en dat uh, ja, tot het maar nieuws. Dat gaan we van vandaag hier niet doen, hè? Enjoy nee, the Silence. Nee, nee, nee. Hey, vandaag <laughs> niet. wordt genieten. Hij mag het zingen, maar zo we doen er niks mee. <laughs> ik zou zeggen tot zo in het yep. volgende uur. Tot straks. The silence come crashing in into my little world, painful to me, it's right through me. Can't you understand, oh my little girl? All I've wanted, all I've ever needed is here in my arms. Words are.